8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Nederlanders moeten zorg zelf gaan regelen. Advies over weigerambtenaren ligt al weken in een la. Anan wil dat Veiligheidsraad de druk op Syrië opvoert. Nederlanders moeten in de toekomst de zorg op hun oude dag... zoveel mogelijk zelf gaan organiseren en betalen. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid, Volksgezondheid en Zorg in een advies aan het kabinet. Door de vergrijzing zijn de zorgkosten volgens de RVZ... onmogelijk volledig op te brengen door de overheid. Mensen moeten zich volgens de Raad voorbereiden op hogere eigen betalingen... door ervoor te sparen of door speciale verzekeringen af te sluiten. De RVZ stelt ook dat mensen vroeger moeten nadenken... over de zorg op latere leeftijd. Mensen zouden vanaf hun zestigste elke vijf jaar een zorgverklaring moeten invullen... met daarin hun voorkeur op het gebied van bijvoorbeeld wonen en zorg... in de laatste levensfase. Minister Spies van Binnenlandse Zaken is al weken in het bezit... van een lang verwacht advies van de Raad van State over de weigerambtenaren. Tot nu toe mogen de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand... op basis van gewetensbezwaren weigeren homo's en lesbiennes te trouwen. Eind vorig jaar besloot de Tweede Kamer daar een einde aan te maken... maar het kabinet heeft de motie nog niet uitgevoerd. Het advies van de Raad van State heeft Spies enkele weken geleden gekregen... maar nog niet naar de Kamer gestuurd. En dat is wel nodig om de kwestie te kunnen behandelen. De homobelangenorganisatie COC zegt dat Spies bewust een vertragingstactiek toepast. Omdat haar partij, het CDA, de weigerambtenaar wil handhaven. De minister ontkent dat ze het advies achterhoudt. VN-gezant Kofi Annan heeft de leden van de Veiligheidsraad opgeroepen tot eensgezindheid. Ze moeten Syrië onder druk zetten, zijn vredesplan te accepteren en duidelijk maken dat het consequenties heeft als dat niet gebeurt. Al dus Annan. Rusland en China, permanente leden met vetorecht, houden resoluties waarin met sancties tegen Syrië wordt gedreigd... tot nu toe tegen. Anand sprak de raad toe samen met VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Ook die riep de Veiligheidsraad op met één stem te spreken. Ban sprak ook over het bloedbad dat woensdag plaatsvond in twee dorpen. Er vielen toen zeker 78 doden. Volgens Ban zijn VN-waarnemers die in de dorpen polshoogte wilden nemen... beschoten, onduidelijk is door wie. In Bolivia zijn zeker 16 scholieren omgekomen toen hun bus in een ravijn stortte. Er zijn meer dan 30 gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. Volgens overlevenden reed de schoolbus bij de hoofdstad La Paz op een smalle weg... toen de chauffeur aan de kant ging voor een andere bus die wilde inhalen. De bus raakte van de weg en stortte 120 meter naar beneden. De slachtoffers zijn tussen de 16 en 18 jaar. gevreesd wordt dat het dodental nog oploopt. Boliviaanse reddingswerkers doorzoeken het wrak. Er wordt in Nederland weinig gedaan op het gebied van innovatie. Internationaal lopen we zelfs achter, schrijven TNO... en het Haagse Centrum voor Strategische Studies in een onderzoek. Nederland besteedt volgens de onderzoekers niet genoeg aan onderzoek... en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De overheid werkt bovendien ook niet echt mee, zeggen de onderzoekers. En dat terwijl innovatie volgens hen kan helpen om uit de crisis te komen. De Zuid-Koreaanse scholier uit Kampen, die zijn VWO-examen miste... doordat hij Nederland niet meer in mag kan dat alsnog afleggen op de Nederlandse ambassade in Seoul. De Nederlandse regering heeft besloten een uitzondering te maken... voor de 19-jarige Tae-jung Park. De jongen, die 14 jaar in Kampen woont... mocht het land niet meer in na een schoolreis naar Londen in februari. Zijn verblijfsvergunning bleek verlopen. Hij reisde daarop door naar Zuid-Korea. Vrienden en de burgemeester van Kampen waren actie begonnen... om Park in Nederland examen te laten doen. Minister Leers heeft Park nu laten weten... dat het inreisverbod van kracht blijft omdat dat hij in de herkansingsperiode vanaf 18 juni in Seoul examen mag doen. Montfort in Midden-Limburg is gisteravond getroffen door een windhoos. Van drie huizen is het dak grotendeels afgeblazen. Nog eens 200 huizen missen na de windhoos dakpannen. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. De windhoos trof Montfort vlak na 9 uur. Het natuurverschijnsel trok van west naar oost over het dorp. De brandweer zegt dat zeker vijf straten zijn getroffen... Montfort is in de jaren 70 ook al eens getroffen door een windhoos. Daarbij viel toen één dode. Voormalig Fleetwood Mac-gitarist Bob Welch is overleden. Hij werd thuis in Nashville gevonden met een schotwond in zijn borst. Volgens de politie heeft hij waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Welch speelde van 1971 tot en met 1974 in Fleetwood Mac. Daarna had hij enkele solo-hits in Amerika. Waaronder Sentimental Lady in 1977. De laatste jaren kampte hij met gezondheidsproblemen. Bob Welch was 66. Het weer vanochtend veel zon, later ontstaan stapelwolken... en komen verspreid over het land buien voor, met vooral in het zuiden en oosten kans op onweer. Het wordt 19 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen opnieuw zonnig, met later stapelwolken... die in de oostelijke helft kunnen uitgroeien tot een bui. En dan wordt het 17 graden. WB Verkeersinformatie. Met 16 kilometer is het een echte rustige vrijdagochtendspits. Een paar dingen vallen op. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat tussen Kootwijk en Hoendelo 2 kilometer. De rechter is daar dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij het knopen Koenplein 4 kilometer. En op de A10 de ring West richting Den Haag tussen Osdorp en Westport 2 kilometer. Net over de grens in België staat een lange file op de E19 richting Antwerpen. Had te maken met een aanrijding daar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 Goedemorgen. Het is acht minuten over acht. Uiteraard staan we vanochtend uitgebreid stil bij het begin van de sportzomer. We zijn in Warschau, waar het feest vandaag begint met de openingswedstrijd op het EK tussen Polen en Griekenland en na half negen dat uitgebreide ek journaal Maar er is ook ander nieuws, bijvoorbeeld over Syrië. Kofi Annan weet dat er iets moet gebeuren. Push implementation and what will be the consequences if implementation is not carried forward? Straks meer over Syrië. Eerst naar de onhoudbaarheid van onze verzorgingstaat. In de nabije toekomst zullen we zelf moeten regelen dat we op onze oude dag de benodigde zorg krijgen. Want met de vergrijzing is het niet meer vol te houden dat alle verzorging en verpleging uit de publieke middelen worden geregeld. Dat zullen burgers veel meer zelf moeten betalen. Een en ander staat in een advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Dat straks wordt aangeboden aan staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. In onze studio in Den Haag zit voorzitter van de Raad Rien Meijering. Meneer Meijerink, welkom. Goedemorgen. U geeft een blik in de toekomst um, en u noemt de vergrijzing. Dat is het grote probleem, daardoor wordt alles onbetaalbaar? Nou, in ieder geval de ouderenzorg, hè, want daar gaat dit advies over. Dit advies is niet een breed advies over de hele zorg... maar het concentreert zich op de ouderenzorg, hoe we dat nu geregeld hebben... en ja, hoe dat in de toekomst uh, beter kan aansluiten bij wat uh, mensen willen. Schets het probleem van die vergrijzing nog eens. Nou, het is duidelijk. Uh, je ziet het nu gebeuren. De, de vraag naar ouderenzorg, bijvoorbeeld in verpleeghuizen en verzorgingshuizen... Uh, neemt enorm toe, uh, waardoor die huizen... Sommige althans, al behoorlijke moeilijkheden hebben om de kwaliteit overeind te houden. Eh, als, ja, er zijn dus berekeningen gemaakt en als je die volgt dan zie je dat de kosten van de ouderenzorg die nu al, eh, ook internationaal gezien, heel erg hoog zijn in ons land, mm -hmm. dat die eh, ja, echt binnen een aantal jaren zullen verdubbelen. Zo hard zal het wel gaan. En, en, uh, en dat is één ding, de kosten en de manier waarop dat betaald moet worden. Een ander ding is de verschaling van de zorg. Eigenlijk is dat het belangrijkste motief... waardoor wij zeggen, uh, het roer moet om, hier moet echt serieus worden nagedacht en gepraat. Verschaling en, van de zorg, wat bedoelt u daarmee? Uh, de verschaling van de ouderenzorg. Uh, mensen willen, uh, als je ze bevraagt... Um, eigenlijk uh, uh, zo lang mogelijk Dus hmm. Ze willen hun oude dag thuis doorbrengen met hulp. Dat is eigenlijk wat heel veel mensen het liefste willen. Uh, onze oudere zorg is in belangrijke mate ingericht op, uh, op verpleeg- en verzorgingshuizen. En dat sluit dus niet aan bij wat mensen willen. Goed. U zegt, er moet wat gebeuren. We moeten eigenlijk met z'n allen gaan sparen. Zelf gaan meebetalen en het ook zelf gaan organiseren. Hoe ziet u dat voor Ja, u? nou... In de eerste plaats door er eens goed over na te denken. Veel mensen schuiven dit voor zich uit. En dat is ook wel begrijpelijk. Want op dit moment uh, ja, is de staatsvoorziening, zal ik maar zeggen... Die, uh, ja, die, die staat te wachten. Je hoeft er eigenlijk niet zo ontzettend over na te denken. Wat wij het belangrijkste vinden is dat mensen nadenken over hoe ze het later willen. Daar maatregelen voor treffen. Misschien ook financiële. Maar in ieder geval in de zin van uh, wie kan me daarbij helpen? Hoe organiseer ik dat later? En wij stellen, uh, stellen een, een suggereren een zogenaamde zorg. Dus dat mensen op een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld als ze 60 worden, uitgenodigd worden om een verklaring op te stellen uh, en die je dan ook bij te houden. Dus die kan later worden herzien. Dat zou je in overleg met je huisarts bijvoorbeeld kunnen doen. Een verklaring op te stellen waarin dit soort dingen vast okay. en waarin er dus een gesprek komt tussen uh, degenen die ouder worden en hun omgeving. We krijgen ook meteen reacties op uw advies op Twitter. Er uh, zegt iemand, uh, ja, uh, hoe moet een werkloze 55-plusser dit allemaal gaan regelen? Want dat kun je nooit betalen. Je kan niet ja. sparen. als als je niet veel geld nee. hebt. Hoe ziet u dat? Um, uh, wij maken onderscheid in redzame en niet redzaam Niet-redzame niet ouderen, die dus niet zo'n omgeving hebben... Uh, maar die zichzelf ook niet meer kunnen redden... daar moet een prima uh, voorziening voor blijven. Um, dus geen misverstand. Wij bepleiten niet dat de ouderenzorg wordt geprivatiseerd. Wij bepleiten dat redzame ouderen zichzelf kunnen, uh, zichzelf kunnen redden. Mm -hmm. Dat is waar wij voor, uh, voor pleiten. En um, dus degene die u getwitterd heeft, uh, valt misschien in de categorie dat hij later niet zo'n omgeving heeft. Ja. Um, en en uh, dat hij ook geen middelen heeft om dat te organiseren. Wel nu. Uh, het is duidelijk, um, uh, daar moet natuurlijk een, een prima voorziening blijven. En als het kan ook kwalitatief aan de maat. Goed. Een andere reactie kwam uh, vanuit een, een, een centrum waar oh, ja, al veel gewerkt wordt op deze manier. En daar zegt een hulp vanochtend tegen onze verslaggever. Uh, nu al nadenken over wat je op je zeventigste wil, dat is lastig, zo niet onmogelijk. Wat vindt u daarvan? Nou, uh, dat zijn we niet gewend. Maar het moet wel. Uh, en uh, we hebben dat uiteraard ook uh, ja, onderzocht door er met mensen over te praten. En uh, dan blijkt dat mensen wel degelijk een behoorlijk beeld hebben... van uh, hoe ze dat later eigenlijk idealiter zouden willen. Mm. Dus ik ben het daar niet mee eens dat dat niet zou kunnen. Ik ben het er wel mee eens dat de omstandigheden... dan inmiddels heel erg kunnen veranderen... waardoor het allemaal anders uitpakt en je je, je, je mening moet herzien. Dat, dat, dat zal natuurlijk wel voorkomen. Ja. Toch die vergrijzing in de oudere zorg speelt, lijkt het geen rol in de politieke discussie. Het gaat eigenlijk alleen maar over langer werken. Uh, ja, uh, uh, dit is inderdaad een onderwerp wat in de politiek niet erg speelt momenteel. Natuurlijk wel de kosten van de zorg. En daar worden uh, maatregelen voor getroffen enzovoort. Maar is echt serieus kijken hoe mensen nou hun oude dag willen, uh, willen regelen. Dat is op dit moment niet een echt, uh, een echt onderwerp. En dat is ook een van de belangrijkste redenen dat, dat wij ermee komen. Goed, dank. Rien Meijering. Graag gedaan. Voorzitter van de Raad voor uh, Volksgezondheid. We gaan eens even kijken hoe dit valt. Uh, verslaggever Mark Hamer is uh, in het bejaardentehuis... het Huis aan de Poel in Amstelveen. Mark, je hebt meegeluisterd. Hoe wordt uh, daar op de plannen gereageerd? Ja, ik, ik loop hier inderdaad door de gang. We gaan lopen even bij iemand naar binnen, bij, uh, bij meneer Zaal. En ik uh, ben inderdaad bij het Huis aan de Poel. En dat is een onderdeel van de stichting Brentano. Ik ben hier ook met Mart Passon. Hij is de regiomanager. Ja, u, u heeft het ook net het, het verhaal gehoord... Ja, hoe reageert u erop? Um, nou ja, het is redelijk primair, maar uh, hoe, ik hoor niet heel, heel veel nieuws. Uh, op niet geschokt de... Door, door, door, de, door de richting waar men op wil. Uh, over het grootste deel eigenlijk niet, omdat in mijn beleving het grootste deel van die ontwikkelingen al wel in gang zijn gezet. Het Wij is voortzetten wat nu eigenlijk al uh, welke richting het al opgaat. Voor het grootste deel wel. Wat voor mij absoluut nieuw is, is wel dat het voorstel om rondom je zestigste te gaan nadenken... over uh, wat je op je tachtigste, 85ste aan uh, zorg denkt te willen hebben... en nodig te kunnen hebben. Want dat is volgens mij heel moeilijk in te schatten. Waarom is dat moeilijk in te schatten? Nou, we willen allemaal gezond oud worden. En uh, het is soms al moeilijk om op je 75ste te zeggen... Van, uh, hoe dat het er vijf jaar later uitziet. Uh, laat staan dat je dat op je zestigste moet doen. Ja. Dat je moet kunnen gaan vooruitzien naar uh, voorzieningen... dus financiële middelen daar kan ik me niet zo voorstellen, maar hoe die dan aan te wenden of waarvoor... Ja, dat blijft dan volgens mij redelijk ongewis. En er verandert veel in de zorg, hè? Dat, dat zei u dus straks zelf ook al. Ja. Ja. Hoe lang werkt u in de zorg? Ik werk al 30 jaar in de zorg en 20 jaar in de oudere zorg. En uh, ja, als het dan nu 20 jaar terug gaat... Ik zei daar straks al uh, gekscherend van... Uh, toen was het nog van 65 met het koffertje uh, uh, bij de directrice melden van... ik kom hier wonen en nu moet je heel oud zijn. En dat is nog ineens het enige criteria, je moet van alles mankeren... En die in toenemende mate natuurlijk ook, uh, vooral de, de geestdruk aan. Want daar waar je de regie nog zelf over je, le je leven hebt... Um, blijf je ook zoveel mogelijk thuis worden, want dat is al het beleid. Ja, ja ik, nou, ik zei dat straks al, uh, loop loopt de kamer binnen van meneer Saal. Meneer, meneer Saal, dan gaan we, ik ga zo met u verder praten. Maar u zei daar straks al, nou, ik zit tenminste nog in de goede tijd, hè? Ja, we zitten <laughs> nog in de goede tijd. En misschien is het, nou, later wordt het misschien nog minder, je weet het niet. Maar... Want dit je gaat misschien weer iets terug naar de, de, voor deze tijd. Ja, we gaan terug in de tijd misschien wat. We praten zo met u verder. U heeft net uw ontbijtje op, kopje koffie op. We gaan nog een kopje koffie nemen. En dan praten we straks met u verder. En, zo dadelijk in het Radio 1 Journaal... het is nog steeds niet duidelijk wie er achter de bloedbaden in Syrië zit. Steeds vaker wordt de Shabija genoemd. Wat is dat voor militie? Hoort u zo meer hierover. Eerst naar Jolanda van der Velden. Hoe is op de weg, Jolanda? Het wordt hier en daar wat drukker, Lara. Bij elkaar nu 29 kilometer file. Een paar dingen vallen op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij de Hoendelo is nog de rechterrijzak dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. Een aanrijding net op de A7 van Hoorn naar Zaandam. Bij de Weide Wormer 2 kilometer... daar het ook dicht. En uh, op de A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Lara Rensen. Ja, over minder dan 10 uur gaat het beginnen. Het EK 2012. In de Poolse hoofdstad Warschau trappen vanavond om 6 uur Polen en Griekenland af voor de openingswedstrijd van het uh, toernooi. Correspondent Wouter Meijer is in Warschau. Wouter, is Polen er klaar voor? Ja, absoluut. Het was of Spanning of alles op tijd af zou komen, stadion, snelwegen, vliegvelden. En dat ging allemaal ook niet van een leien dakje. Dus dat hebben we een tijd lang gevolgd, hoe spannend dat was. Uh, vaak was de aanbesteding een probleem. Ze hadden de goedkoopste aannemer genomen, maar die kon het eigenlijk niet. Dan moesten ze een groot internationaal bedrijf vragen. Dan ga je weer over de begroting heen. Uh, heel veel dingen zijn ook echt net op het laatste moment afgekomen. De afgelopen week had je overal waar je kwam in Polen het idee... dat je bij wijze van spreken de laatste bouwvakker net in zijn busje weg rijden. Maar het is ook inderdaad allemaal klaar voor zover dat nodig is. Is, Ze hebben op het einde al een soort minimumvariant gekozen. Dus het stadion is af. Alleen het, heel, het halve stadje wat erbij zou moeten komen... met een conferentieoord en een winkelcentrum, dat is er allemaal niet. Dus die stadions die staan er een beetje eenzaam bij. Uh, het laatste stuk van de beroemde snelweg van Berlijn naar Warschau... de laatste 100 kilometer voor Warschau kwamen maar niet af. Hm. Dus ook de weg waar je vanuit Nederland en Duitsland overheen zou rijden... als je naar Warschau wil komen, die is gisteren de regering geopend. Ah, kijk eens aan. Dat is ook nog maar net op tijd trouwens. En, en waarom zijn, uh, is altijd andere afbesteld? De, de hele stad rondom het stadion. Ja, omdat men zich veel wat veel had voorgenomen, blijkbaar. Dus bij alles dacht dat gaan we heel erg mooi doen. Zodat de mensen er ook na het EK van kunnen profiteren. Ja. Dat je niet de dingen alleen voor, drie, voor de, nou, deze drie weken bouwt. Maar bijvoorbeeld bij zo'n stadion denkt: daar moet een conferentieoord bij, een winkelcentrum. Iets voor vermaak waar je concerten kunt geven. Zodat er nog mensen er jarenlang plezier van hebben. Nou, die extra's, die luxe, is er afgeschrapt. Om te zorgen dat de kern wat je echt nodig hebt: het vliegveld, het stadion, de snelweg dat dat klaar is. Op de snelweg heb je vaak nu ook wel alleen asfalt. Geen parkeerplaatsen, geen tankstations. Je moet zelf eten en benzine meenemen. Mm. Maar je nou. kunt doorrijden. Ja, dat dan weer wel. Wel heel bijzonder zo. Uh, uh, ze hopen ze natuurlijk dat de stadions vol zullen zitten. Z zijn de, de wedstrijden in de Poolse stadions uitverkocht? Dat weet je daarvan. Nou, die zijn nog niet uitverkocht. Er zijn nog voor allerlei dingen kaartjes. Ze hadden uh, aanvankelijk gehoopt, toen bleek dat Polen het EK kreeg... op ongeveer 1 miljoen bezoekers voor de komende weken... Maar toen kwam de loting in december en bleek dat uh, grote landen als Nederland en Duitsland landen... waar je heel veel fans van kunt verwachten, dat die de eerste wedstrijden in Oekraïne moeten spelen. Uh, dus die verwachting is enorm naar beneden bijgesteld. Uh, de enige stadions die nu wel echt goed vol zitten zijn de trainingsstadions uh, van bijvoorbeeld Nederland in Krakau... en ook Duitsland heeft zijn hoofdkwartier opgeslagen in Gdansk, in Polen. Uh, en de, kijk, heel veel andere landen spelen ook in, of, uh, oefenen ook in Polen, hebben daar hun basiskamp 13 van de 16 landen... Die Meedoen, uh, zitten in Polen. Slechts drie hebben we een hoofdkwartier in Oekraïne opgeslagen. Dus dat zegt wel wat. En verder moeten ze hier bij de echte wedstrijden moeten ze het doen met landen als ja, Griekenland. Waar natuurlijk weinig mensen vandaan komen. Tsjechië, die spelen in Breslau in het zuidwesten. Dus die gaan als dagtochtje. Dus heel erg vol met toeristen zal het niet worden. Aan de andere kant, de Polen zelf hebben er we wel weer zin in. Gisteren is de fanzone hier in Warschau geopend. Er was toch geen bal getrapt. Er waren al 50.000 mensen op feest te vieren. Kijk eens aan. Al met al, uh, Wout, hoe belangrijk is dit toernooi voor, voor Polen? Want ze willen echt het land op de kaart zetten. Ja, precies. Heel veel mensen noemen dit de tweede toetreding. De eerste was acht jaar geleden toen ze lid werden van de Europese Unie. En nu kunnen ze laten zien wat ze in al die tijd bereikt hebben. Al die vooroordelen uit de weg ruimen dat het hier een beetje een armoedige boel is. De mensen nog met paard en wagen door het doorbreiden. Nu kun je gewoon laten zien hoe modern het land is geworden. Het enige land dat de hele crisis van de afgelopen jaren... met positieve cijfers heeft doorstaan. Enorme ontwikkeling. Je ziet overal de resultaten. Mooie steden, overal bedrijvigheid. Echt een sfeer al jarenlang van we stropen de mouwen op. We zullen ze laten zien. Deze drie weken zijn verpolen. De kans om dat te laten zien. En die kans laten ze zich natuurlijk niet ontgaan. Nee. Wouter Meijer vanuit Warschau. Dank je, Wouter. Um, blijf luisteren zo dadelijk. Het uitgebreide EK-journaal. Hoort u ook hoe het gaat met onze jongens? Die gaan spelen morgen tegen de Denen. Eens kijken of ze er klaar voor zijn. Ronald van der Geer horen we later. Maar er is ook ander nieuws, gebeurd meer om ons heen. We gaan naar Syrië. Want in het Syrische Hula, het dorpje bij Hama... zijn natuurlijk in korte tijd ruim 100 mensen vermoord. Doodgeschoten van dichtbij of doodgestoken, zo luidt het verhaal. Onder de slachtoffers zijn opvallend veel vrouwen en kinderen. En wie erachter zit is onduidelijk. Maar steeds meer mensen wijzen naar de Shabiha. gewapende aanhangers van Assad. Maar ja, wie zijn dat dan? Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks, verbonden aan instituut Klingendaal. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor organisatie, de Shabiha? Het woord schijnt te komen van het woord Shabbat. Dat betekent spook, nachtmerrie... En geest, en dat geeft dan een beetje aan, ontzettend uh, vaag. En het is heel moeilijk om precies de vinger erop te leggen, maar uit allerlei losse berichten, er komt toch wel een, een, een beetje een uh, patroon uh, naar voren. Het zijn gewoon uh, knokploegen die worden ingehuurd door het regime om, de, om het vuile werk op te knappen. Uh, om de opstand van uh, de, de mensen in, in, in Syrië te bestrijden. En, uh, en dat is dan ook uh, speciaal erop gericht om. Als men dan uh, weer zoiets verschrikkelijks als die slachting... nu weer de laatste in uh, Maserat al kabir bij, uh, in de buurt van Hama uh, zo voorkomt... dat men dan een soort maximale uh, en meest geloofwaardige ontkenning kan zeggen. nou ja, dat waren wij niet, het waren terroristen. Mm -hmm. uh, dus de vaagheid van de club is uh, een, een essentiële trek ervan. Maar hoe weten we, wat weten we over de werkwijze? Want op het moment dat ze vallen onder de geheime dienst... Uh, dat de geheime dienst nou, besluit dat zij de, iets de, of de, iemand een lesje willen leren... Nou ja, daar worden ze, daar worden ze duidelijk door, door aangestuurd. Kijk, oorspronkelijk waren het. Uh, het is begon in Latakia, in het noordwesten van Syrië. Waarin het gebergte erachter. Uh, ook de, de, het hartland is van, van de Alawiten. die dus de minderheid vormen waar het hele regime op drijft. We mm -hmm. uh, waren aansprankelijk een beetje zojuist ja, smokkelaars, uh, afpersers. Uh, met beschermingsgeld uh, voor mensen. En uh, die, die stonden eigenlijk uh, boven elke wet. Uh, maar die hadden toen nog. Nog niet zo'n enorme uh, rol als ze nu krijgen. Nu worden die gebruikt en er worden ook steeds meer mensen voorbij gerecruiteerd. Niet alleen maar uit die marginale groepen hè, van jongeren, werklozen, uh, die een beetje in het criminele circuit zitten. Nu hoor je ook verhalen dat gewoon ook sommige universiteitsstudenten, uh, Shiïtische, uh, Alewitische uh, universiteitsstudenten worden gerecruiteerd nu het regime uh, zich bedreigd voelt. En uh, je moet je dan voorstellen dat als het regime denkt van nou, in daar is een opstand, uh, we weten dat daar veel mensen tegen te regime zijn, uh, dan uh, willen we die eens een lesje leren. Dan, het patroon wat we dan zien is uh, dat dan eerst het leger begint uh, met uh, artilleriebeschietingen en uh, als men dan behoorlijk geïntimideerd is, dan verschijnen in één keer mensen op motoren met uh, on, onduidelijk geen uniformen. En die, die gaan dan met blanke wapens en met pistolen in die dorpen... Uh, dus gewoon willekeurig moorden. Dat is het patroon in die gevallen, in die hula en, en Masrat al kabir wat we nu de laatste dagen gezien hebben. Mm. En ja, bedoel, dat is natuurlijk een boodschap die wel heel erg uh, sterk uh, aankomt. Van jongens, als jullie je tegen het regime willen verzetten... dan kan dit gebeuren. Dat is, dat is saai terreur, geestelijk uh, en, en, en, en letterlijk. Ja. Reactie van het regime van Assad, van Assad zelf, is steeds eh, na Hula... en nu ook weer eh, met dit bloedbad, het jongste bloedbad bij Hama... is dat het regime er niet achter zit, dat ze er niets mee te maken hebben. Um, hoeveel weet Assad van deze club? Hoeveel heeft hij erover te zeggen? Weet hij ervan als zij aan het moorden slaan? Nou, het is niet uh, gezegd dat Assad persoonlijk uh, elke actie daarvan weet. Maar uh, kan, de geheime dienst die is natuurlijk degene die dat uh, controleert en manipuleert. En uh, op welk niveau dat gebeurt, dat kan soms uh, op een heel hoog niveau zijn. Maar uh, dat weten we niet precies. Maar dat is juist het karakter van dit soort uh, dingen. Deze soort knokploegen, doodsescades. We kennen ze ook uh, uit uh, in andere regimes. Uh, op wat minder bloedige wijze, maar ook nog redelijk bloedig. hebben ze ook gezien in Egypte, de Baltagio. Ook de knokploeg van Mubarak, die in één keer ergens verschijnen... zoals met die voetbalmatch in Port Said. Er kwamen ze ook in één keer uit het niets. kwamen heel onduidelijke mensen zonder uniformen... zonder uh, militair of andere insignes. Dat is ook wat uh, in, in, uh, in Syrië gebeurt. Het voornaamste is het zaait terreur uh, en angst in de hart van de mensen. En het zijn... Onvoorwaardelijke aanhangers van, van Assad. Een van de leuzen die je soms kunt tegenkomen is eh, Assad au Assad of we branden het hele eh, land, eh, eh, branden we plat. Nou, dat soort figuren, dat soort fanatieke aanhangers. Eh, daaronder worden die eh, spookachtige Shabiha gerecruiteerd. Peters Hendricks, midden-oosterdeskundige verbonden aan Instituut Klingendaal. Dank. Het is uh, vier minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan nog, voordat we naar het EK-journaal gaan... naar het tennis, naar uh, Parijs-Roland-Garros. Um, daar is uh, Mark Brasser, verslaggever. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. En we beginnen met de partij tussen de grote favoriet voor de eindzeger... Rafael Nadal. Vandaag de twee halve finales bij de man op het programma. Tegen zijn landgenoot David Ferrer. Nou, eigenlijk verwacht iedereen dat Nadal uh, zal winnen. Jij ook? Ja, ik ook. Uh, hij heeft zoveel indruk gemaakt in zijn afgelopen partijen. Uh, al anderhalve week uh, Ja, is er, is er geen discussie eigenlijk over uh, Rafael Nadal. Hij kwam hier als de grote favoriet naartoe. Had drie van de vier voorbereidingstoernooien op Roland Garros gewonnen. Ja, en het is heel stil en heel rustig rond Nadal. Hij speelt goed, uh, haalt zijn punten, zijn games, zet ze heel makkelijk binnen. Uh, hij is niet geblesseerd. Hij is, uh, ja, heeft heel veel zelfvertrouwen. En eigenlijk is de, is de, ja, de, de, de verwachting hier bij iedereen... Nadal kan eigenlijk alleen van zichzelf verliezen. Dat is eigenlijk het, het, het verhaal. Hij speelt tegen David Ferrer. Nou, dat is samen met Nadal een speler die, die, die, die, van, van, de, van de spelers die er nu over zijn... zijn dat misschien wel de beste twee gravelspelers. David Ferrer zal absoluut top moeten zijn. En dan nog eh, is hij gewoon de mindere van Nadal. Hij zal moeten wachten misschien op de foutjes die Nadal maakt. Eh, dat deed eh, Almagro, zijn landgenoot, in de vorige partij. Ook in de kwartfinale. Nicolas Almagro speelde ook helemaal niet slecht tegen Nadal... Ja, ...hoopte op een paar kleine foutjes van Nadal, maar ja, die maakte hij niet. Ja, dan wordt het natuurlijk een heel erg lastig verhaal. Ja. Nou, in ieder geval wat kijken waar? Dus En daarna nummer één van de wereld, Novak Djokov Djokovic tegen Roger Federer. Um, vorig jaar was dit de wedstrijd van het toernooi, maar ja. ze zijn allebei niet in topvorm. Dat zou wel eens een worsteling kunnen worden, hè? Ja, het zou wel eens een, een mooi gevecht kunnen worden. Inderdaad, vorig jaar in de halve finale tegen elkaar, toen won Roger Federer... ...een wedstrijd waren nou, niet alleen het, het toen, maar nog, nog weken, nog maanden. Nou, het feit dat we het er nu over hebben, dat er nog over nagepraat werd... Fantastische wedstrijd. Djokovic toen de grote favoriet. Federer won toen die halve finale. Maar ze hebben inderdaad zo hun problemen gehad. Federer eigenlijk vanaf het begin al elke wedstrijd wel een setje verloren. 2-0 achter in zijn vorige wedstrijd tegen Del Potro. Wel gewonnen. Uh, Djokovic twee zware vijfzetters inmiddels in de benen. Maar wat Djokovic wel heeft laten zien is dat hij mentaal ongelooflijk sterk is. Hij speelde hier voor 15.000 uh, chauvinistische Fransen. Tegen een Fransman op het setrecord Vier matchpoints tegen... tegen Show Wilfried Zonga overleefde ze allemaal en won uiteindelijk de partij. Ja, dan ben, je, dan ben je heel groot, dan zit je goed in elkaar, Dan heb je zelfvertrouwen, dan heb je klasse. En het zal een enorme opgave worden voor uh, Roger Federer... om vooral dat mentale bij Djokovic uh, te, te gaan breken. De verwachting is dat Federer toch wel ja, in drie, vier sets zal moeten gaan doen. Als de partij langer wordt, als het een vijfzetter wordt... Ja, dan is Djokovic uh, in, het, in het voordeel. Dus dat, dat belooft qua spanning, belooft die tweede partij... mooier te worden dan de eerste partij. Omdat de eerste partij ja, de verwachting is dat Nadal... die gaat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 Denkkracht omzetten in daadkracht. Dat is financieren Anonu. ABN AMRO. De bank Anonu. Radio 1. Het NOS-journaal. Zelf betalen voor zorg als je ouder bent. En Anan wil meer druk op Syrië. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Ouderen moeten hun zorg zelf gaan betalen. Dat adviseert de Raad voor de Volksgezondheid aan het kabinet. Het is de enige manier om de ouderenzorg betaalbaar te houden, zei voorzitter Rien Meijering. Ja, er zijn dus berekeningen gemaakt en als je die volgt, dan zie je dat de kosten van de ouderenzorg, die nu al, ook internationaal gezien, heel erg hoog zijn in ons land, dat die ja, echt binnen een aantal jaren zullen verdubbelen. Zo hard zal het wel gaan. Zouden onze zorg niet alleen zelf moeten gaan betalen, maar ook beter moeten gaan plannen? 60-plussers moeten volgens de raad een plan schrijven waarin staat hoe zij hun oude dag voor zich zien.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 De Veiligheidsraad moet de druk op Syrië opvoeren, dat zeiden VN-chef Ban Ki-moon en zijn voorganger Kofi Annan vannacht in een toespraak. Eensgezind optreden, dat zouden de leden moeten doen. Het zou de enige manier zijn om kans te maken dat Syrië akkoord gaat met het vredesplan. China en Rusland verzetten zich nog altijd tegen dat plan. Een advies van de Raad van State over weigerambtenaren ligt al een tijd lang bij minister Spies in een la... De Tweede Kamer wacht met smart op het advies... omdat de meerderheid graag wil dat het onmogelijk wordt voor ambtenaren... om homoseksuele stellen te weigeren. Homoorganisatie COC vindt het onvoorstelbaar... dat de minister het advies nog niet naar de Kamer heeft gestuurd. Nou, de Tweede Kamer heeft vorig jaar met een grote Tweede Kamer meerderheid gezegd... maak een einde daaraan. Nou, er is vervolgens advies gevraagd aan de Raad van State. Er ligt een rapport, dus wij snappen niet dat minister Spies... Ja, weer komt met een vertragingstactiek. Minister Spies zegt dat ze het advies niet bewust achterhoudt... maar dat de uitvoering van het vijfpartijenakkoord nu even voorrang heeft. In het Amerikaanse leger pleegt bijna iedere dag iemand zelfmoord. Blijkt uit cijfers over de eerste 155 dagen van dit jaar. In die periode maakten 154 Amerikaanse militairen een einde aan hun leven. Er zijn er veel meer dan er bij gevechten in Afghanistan omkwamen. Het is niet duidelijk waar de stijging doorkomt. Ook het aantal aanrandingen, geweldsmisdrijven... In gevallen van alcoholmisbruik zijn gestegen. De Zuid-Koreaanse jongen uit Kampen, die zijn VWO niet kon afmaken... omdat hij het land niet meer in mocht, mag toch eindexamen doen. Op de Nederlandse ambassade in Seoul wordt een plaatsje voor hem vrijgemaakt... tijdens de herkansingsperiode. Het CDA heeft er alles aan gedaan om dat voor hem te regelen. Het was natuurlijk wel een beetje zuur dat hij op het punt stond... om zijn eindexamen te gaan doen, dat net niet kon afmaken... en daardoor ook zijn vervolgopleiding in Zuid-Korea niet kan starten... En wat we hebben gedaan achter de scherm is kijken in overleg met minister Leers en mevrouw van Bijsterveld van Onderwijs... om te kijken of we het toch niet mogelijk zouden kunnen maken om in elk geval het examen af te leggen. Maar dan op de ambassade in, in Seoul. De jongen woont al 14 jaar in Nederland, maar na een schoolreisje naar Londen bleek dat zijn verblijfsvergunning niet meer geldig was. Toen mocht hij het land niet meer in. En sindsdien verblijft hij bij zijn ouders in Zuid-Korea. Limburgse plaatsje Montvoort is gisteren getroffen door een windhoos Die trok van west naar oost over het dorp en blies dakpannen en zelfs hele daken weg. Bewoners werden compleet overvallen. Ik was boven het strijken en uh, er klappelde een raam voor hen. Dus ik ging kijken en, uh, ja, en die keer loop ik naar achteren terug... en ik zie dat er schuttingen om zijn en er waait van alles voorbij. Uh. Ik denk echt, ik denk, wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe? Waar ben ik veilig? Maar ja, voordat je het weet is het weer voorbij. Maar ik had wel echt zoiets van... Uh, Jeetje. Volgens de brandweer zijn vijf straten in Montfort getroffen. Niemand raakte daarbij gewond. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het wisselvallige weer van de laatste dagen zet zich ook vandaag voort. Bovendien veroorzaakt een naderend lage drukgebied vanmiddag een flinke toename van de wind. Vanochtend is het nog vrij rustig en op de meeste plaatsen droog... met enkele wolkenvelden en veel zonnige perioden. In de loop van de ochtend vormen zich stapelwolken... en vanmiddag ontstaan er verspreid over het land buien... Daarbij komt vooral de tweede helft vanmiddag ook onweer voor en is kans op zware windstoten. De temperatuur stijgt vanmiddag tot 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. En de wind waait uit het zuidwesten. In het binnenland is deze matig windkracht 4, in het westen vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Aan zee komt een harde zuidwesten te staan, windkracht 7. Vanavond trekken de buien geleidelijk naar het oosten weg en klaart het op veel plaatsen op. Later vanavond en vannacht veroorzaakt een volgende neerslagstoring in het noorden van het land af en toe regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen trekken vooral over het noorden van het land wolkenvelden en valt soms wat regen. In de loop van de dag komen in het hele land lichte regenbuien voor. Tot morgen maximaal 17 of 18 graden. Morgenavond kan lokaal nog een buitje vallen, maar wordt het geleidelijk overal droog en klaart het op. BB verkeersinformatie. Tussen een normale vrijdagochtendspits bij elkaar nu 32 kilometer file. Paar files vallen op. Er is een aanrijding geweest op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Noord en de afwitweide Wormer staat 5 kilometer. De linker reisrook is dicht. Wat langer is de file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. tussen de knopen de Rotterpolderplein en Raasdorp staat 5 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knopen ter 4. En op de A28 Zwolle richting Utrecht bij Amers Wordt ook 4 kilometer. Dit is een Land Rover Defender. Ah, dat is een eerste generatie Chevy Silverado uit 2001. Ik denk een Volkswagen GTI. Moet hij wel bij het afgesteld worden? Hoe groot het talent ook.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 NOS Radio 1, het EK-journaal. Ja, zes uur vanavond, dan wordt het EK-voetbal geopend... met de wedstrijd tussen Polen en Griekenland. Nederland komt een dag later in actie. In de eerste groepswedstrijd is Denemarken de tegenstander. Tot nu toe ging het bij Oranje vooral over Robin van Persie, Claas-Jan Huntelaar... en natuurlijk de blessure van een verdediger. Het. Er is een blessure bij Matthijsen. Ik heb absoluut het gevoel dat ik volgende zaterdag fit ben, maar ja, je kan het niet met zekerheid zeggen. Die zekerheid heb je nooit. Ik kijk het nog twee dagen aan en dan kijk ik wat de vooruitzichten zijn. En op basis daarvan neem ik een beslissing of die bij de groep blijft of dat ik iemand anders oproep. Ik heb heel hard geknokt en uh, ja, uiteindelijk uh, heb ik dat afgedwongen, daar ben ik heel blij mee. En uh, ja, uiteindelijk uh, komt dat er zaterdag, zaterdag hopelijk uit. Ja. En zo is dat, want de problemen in de Nederlandse selectie zijn nog te overzien. De Engelse ploeg je, je heeft pas zorgen. Perst in het publiek hebben geen enkel geloof in een goede afloop voor Engeland op het EK. Correspondent Arjen van der Horst somt de Engelse troubles op. Cahill uh, was uh, de laatste slachtoffer afgelopen zondag. Die liep een gebroken kaak op tegen België. Lampard, de oudgediende, die moest de week daarvoor al vertrekken. Gareth Barry uh, is vertrokken. John Ruddy, de reservekeeper, had een vinger gebroken. Waarom is Rio Ferdinand... Uh, niet geselecteerd. Jermaine Defoe, het laatste uh, slachtoffer, zijn vader uh, is overleden. Ja, en of de val op tijd terug is voor de eerste wedstrijd van Engeland... maandag tegen Frankrijk, dat is nog niet duidelijk. Als het EK naar wens verloopt, dan zitten de spelers van het Nederlands Elftal... Tot, tot zondag 1 juli op elkaar slip, En dan is het wel zo handig als de spelers goed met elkaar kunnen opschieten... vindt ook Ibrahim Afelay. Ik denk dat jij uh, het ook wel prettig vindt als jij een collega hebt... waarmee je het heel goed kan, op, uh, heel goed kan vinden. Dan in plaats van dat je met iemand een collega zit opgeschreven... dat je denkt van jezus, mina, moet ik vanochtend moet ik weer tegen die kop aan zitten kijken. Nou, Avelaar heeft dus zo zo'n voorkeur. We gaan naar uh, Ronald van der Geer in uh, Krakau. Ronald, is er nog nieuws uit Krakau waar uh, Oranje zit? Goedemorgen, Lara. Nou ja, het nieuws kwam gisteravond even door. Dat gaat over hetgene waar je, waar je eigenlijk mee begon. Hè? De blessure van, van Matthijssen, die iedereen toch wel bezig houdt. Uh, gaat Matthijssen verder in dit toernooi? Gaat hij naar huis of uh, mag hij blijven? En gokt Van Marwijk erop dat hij de, de wedstrijd tegen Duitsland of Portugal haalt? Nou, het lijkt erop dat het laatste het geval is. Want Joris Matthijssen stapt, en dat zal echt binnen een paar minuten zijn... Uh, op, op een steenworp afstand van waar ik nu zit... in de bus van Oranje op weg naar het vliegveld om naar Krakow uh, te, te vliegen... Krakow of te vliegen. Dus ja, het lijkt er wel op dat uh, Joris Matthijsen bij de groep blijft, er geen vervanger wordt opgeroepen en later in het toernooi eventueel inzetbaar is. En dat is dan toch wel nieuws, want ja, het was een beetje hangenwurgen en uh, er werd al druk gespeculeerd wie er eventueel dan de 23ste man in de selectie van Van Marwijk zou moeten zijn. Maar daar lijkt dus geen sprake van te zijn. Oké, okay, maar wel spannend, want het is een spierblessure en dat kan ook misgaan natuurlijk. Ja, het is al misgegaan. He, want, want eigenlijk was de verwachting nadat hij geblesseerd raakte. dat de eerste wedstrijd tegen Denemarken geen enkel probleem zou zijn. Hij ja. heeft wat tegenslag gehad. Je zag het aan de training. Er zat geen enkele vooruitgang in. Je zag bezorgde gezichten. En je zag van de week ook wel een getergde bondscoach. Want Van Marwijk was er niet blij mee. Waarom die nou zo getergd was. Of die boos was op Matthijsen, de medische staf. op de omstandigheden. Dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar dat hij niet lekker in zijn vel zit daarmee. ja, dat is wel duidelijk. Oké, okay, nou, we laten Oranje even los. Vanavond wordt gespeeld. Polen tegen Griekenland en Rusland tegen Tsjechië. Zijn er nog bijzondere redenen rond deze wedstrijden? Nou, eigenlijk wel bij, bij, bij, bij beide ploegen. De Tsjechië heeft Milan Barros, dat is de grote verdette. Galatasaray speelde hij. En dat is, ja, dat is een man waar het eigenlijk een beetje om gaat. En die heeft ook een spierblessure. En die wordt vanavond nog getest. Dus het is nog dubbel of hij met uh, Tsjechië mee kan doen. Dik advocaat is de coach van Rusland. En die kon wel een meevaller noteren. Want zijn keeper Akin Vejef. En dat is echt wel een, een sterkhouder in het elftal. Is toch fit genoeg om te spelen. Hij heeft een half jaar aan zijn herstel gewerkt. Was op tijd fit. Was ook heel belangrijk voor Rusland. Maar toch van de week weer wat met de spiertjes uh, uh, aan het worstelen geweest. Maar hij kan er, uh, hij kan er staan vanavond. Dus dat is, dat is goed nieuws. Okay. En Rusland wordt door ons ontzettend veel supporters gesteund... die allemaal op kosten van Poetin naar Polen mogen komen. Dat was een verkiezingsbelofte. En die is, de, de president uh, uh, die heeft dat waargemaakt. Er gaat een vliegtuig vanochtend, een vliegtuig vanavond nog, vanmiddag. En er gaat een trein en de mensen hoeven helemaal niets te betalen. Dus Dick Advocaat weet dat er Russen op de tribune zitten. Ja, en ik hoorde van Tom van Hek dat het goed gaat met Dick Advocaat. Tom zei dat hij Dick Advocaat nog nooit zo blij had gezien. Het gaat goed met de Russen, dus ook, van, van Advocaat. Ja, hij is, hij is ontspannen. En dat is, uh, dat is altijd wel prettig. Normaal gesproken uh, ja, maakt hij ook een getergde indruk. En maakt hij zich om het minste geringste druk. Mm -hmm. Maar dat is uh, in dit geval uh, niet. Dus wat dat betreft zal hij uh, met, uh, met vertrouwen uitkijken naar die wedstrijd tegen Tsjechië. En zal het, uh, zal het trainingskamp tot nu toe goed bevallen zijn. Ronald, dankjewel. Oké. Okay. Met een knallende show is gisteravond in de Oekraïnse stad Kharkov het begin van het EK-feestje ingeluid. Nederlanders druppelen nog maar mondjesmaat binnen, hoorden dat eerder vanochtend al. Verslaggever Jeroen de Jager is er zelf ook nog maar net. Na aankomst ging hij direct het centrum in. Het centrale punt hier in de stad Kharkov uh, is het Vrijheidsplein. Het grootste plein van Europa wordt er gezegd, daar zijn ze erg trots op. 750 meter lang, 250 meter breed en hier op dat plein is de fanzone. Je hoort op de achtergrond uh, de voorbereidingen voor het openingsfeest... dat uh, vanavond hier op donderdagavond uh, gehouden uh, wordt... Uh, daar zijn allerlei optredens natuurlijk. En hier heel veel politie die hier uh, al rondloopt. Uh, jongeren die hier een rol hebben. Vrijwilligers die een rol hebben. We kunnen er nog niet op. De politie hier trouwens. Dat zijn imposante petten die ze op hebben. Zeg, dubbeltjes. Dat lijken wel aureolen die ze boven hun hoofd hebben. Dat steken en... de regen. Hè? Aha, dat zijn regenschermen meteen. En uh, het hele plein heeft trouwens de vorm van een druppel. Ah, het Nederlanders alweer. Hoe gaat het hier? Hartstikke goed. En wat heb je vandaag gedaan hier in, uh, in Garkov? Uh, rondgekeken, een biertje gedronken. Nou, wat, wat valt hier op... te zien? Niet zo heel veel nog. Uh, het is hier afgesloten en uh, voor de rest... Het stadion. Het stadion. stadion. Geweest, hè? Maar dan mochten we niet naar binnen. En wat vind je van de stad? Wat is je indruk? Armoede. In de, om, eromheen zeg maar, om het centrum heen. En uh, hier uh, ja, nog niet zo heel veel gezien. Dus we moeten nog even, even ja. bekijken. En nee. wat bedoel je met de armoede? Waar zie je dat aan? Waar merk je dat aan? Wegen die uh, helemaal uh, kapot uh, zijn. Uh, geen riolering. Gisteren had het heel hard geregend. Het was een soort van rivier waar allemaal auto's... Hier in de stad? Uh, yeah. Ja. Eigenlijk de in de, de stad. stad wel iets meer in de buitenwijker. En, uh, yeah. De kleding van de mensen is ook niet... Ja. Het ziet er allemaal niet heel erg netjes of, of nee. modern of hip uit te veel. Nee, dat is wel uh, groot contrast en met Nederland. Ze weten niet wat oranje van Nederland is. Ze weten niet dat Nederland oranje is. Dat is wel heel bijzonder. Ik belde in Nederland met, een, uh, met Marina Snoek, heet ze. die heeft hier uh, 30 jaar die is hier opgegroeid. Oh. Die, uh, en ik vroeg haar, van, hoe moet ik uh, Garkhoff nou portretteren? En ze zei, nou, het is in ieder geval niet een stad met echte bezienswaardigheden. Er staat bijvoorbeeld geen Eiffeltoren. Weet dat het een stad is met anderhalf miljoen mensen. Ja. Dat dan weer wel. Het is een beetje provinciaal, toegankelijke mensen. Veel gaan eten, zei ze vooral. Het is uh, betaalbaar... En uh, het is in feite de grootste Sovjetstad van Oekraïne. Kharkov is alsook considered to be a grey city. They call it sometimes a grey city because the majority of buildings, especially from the Soviet epoch, they were constructed and colored into the grey color. Dina, we hebben een heleboel gezegd over Kharkov, maar ook een heleboel niet. Wat wil jij nog zeggen over Kharkov? People here quite uh, hospitable. Uh, there a lot of. Uh, ze zegt het belangrijkste voor mij en ze begint ook meteen over de mensen. Ze zijn heel erg gastvrij. Mensen. Uh, veel jongeren die hier wonen en het is nog steeds een stad in ontwikkeling, ondanks dat de stad 300 jaar oud is, uh, is er een heleboel gaande op het moment. Uh, this uh, city is called to be the first capital. En zegt, Kharkov staat nog steeds bekend als de eerste hoofdstad van Oekraïne, want uh, tot 1930 was Kharkov uh, de hoofdstad en niet Kiev. Dus uh, allemaal welkom in de eerste hoofdstad van Oekraïne. Kharkov. En straks... Hannie Hanna, de kapper van de oranje selectie. Echt waar, in de uitzending live. Jolanda van der Velde hoest op de weg. Er is wat meer verkeer bijgekomen, Lara. Nu staat het teller op 37 kilometer. Een paar dingen vallen op op de A1. Hengelo richting Apeldoorn was even een rijstrook dicht. Alles is daar weer open. Bij Twello 3 kilometer. Hetzelfde geldt voor de A7, Hoorn, richting Zaandam. Bij Purmerend Zuid nog 4 kilometer. Op de A9, ook maar richting Amstelveen. Bij knooppunt Raasdorp vijf kilometer. Op de A10, de ring west, richting Zaanstad... Tussen knopen de Nieuwe Meer en de Koentenol 6 kilometer. Dat heeft daar met de werkzaamheden te maken. Een aanreding op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de knopen de Lunetten en Ouderen 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Dit is het LOS Radio 1 Journal. Het Lara Rensen. Straks, ik zei het, de. Nee, de kapper, niet de keeper, maar de kapper van Oranje. We gaan eerst naar de Grieken, want ach ja, die hebben er al jaren van ellende op zitten. Maar misschien biedt het EK de Grieken een unieke kans om het leven... al is het, als het maar voor even weer van een zonnige kant te bekijken. Beslot van rekening werd Griekenland nog in 2004 verrassend Europees kampioen, Dus je weet het nooit, je weet wat het EK de Grieken dit keer brengt. Correspondent Corny Kezen in Athene kon zien de Grieken in het EK inderdaad als een ja, welkome afwisseling in tijden van al die ellende? Oh ja, zeker. Het is een kans om even alle dagelijkse problemen te vergeten. En ja, de Grieken worden natuurlijk ook nog eens via de media voornamelijk dagelijks gebombardeerd met verhitte debatten vanwege de komende verkiezingen. Dus het zal zeker een prettige afleiding zijn. En ze hopen natuurlijk ook dat het uh, Griekse elftal het goed gaat doen. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Merk je iets van een EK-akkoord in, in Athene? Nou, dat nog niet echt, maar de, dat is eigenlijk niet vreemd hier in Griekenland. De Grieken komen altijd een beetje op laat op gang. Mm. Uh, het is ook niet zo zoals in Nederland, uh, hè, dat het blauw-wit, de kleuren van Griekenland, uh, overal opduiken. Uh, of dat straten of huizen uh, versierd worden. Maar uh, vergeet niet dat Griekenland een echt voetballand is. Hè? De voetbal is toch sport nummer één, dus vanavond zitten de fans zeker voor de buis. En dat doen ze dan vaak buiten. Het is prachtig weer hier, lekker temperatuur in de avond. Dus ik zag hier in de buurt al dat de cafés en zelfs de restaurants hun, uh, ja, hun uh, plein, hun, hun terras al klaarmaken mm. voor, voor de fans. En er staan grote televisieschermen en dan zullen de Grieken vanaf uh, een uurtje voor de wedstrijd uh, hun plaats opzoeken. Nou, dat ga jij ook doen, denk ik, of niet, Connie? Zeker, zeker. <laughs> ja. hey, en uh, gaan ze ook naar de stadions? Gaan ze naar uh, Polen of Oekraïne? De fans bedoel ja. je? Ja, nou ja, dat is een, een, een moeilijk financieel verhaal. De meeste ja. Grieken kunnen dat niet opbrengen. Uh, zoals het er nu uitziet, uh, zullen nou zo ongeveer 1800 fans... voor de eerste wedstrijd... Uh, uit Griekenland uh, afreizen. Of hebben dat al gedaan. Uh, en nog zo'n rond de duizend... Grieken uit andere Europese landen. En zelfs uh, uit Japan en Australië... Uh, komen ze naar, uh, naar Polen. Nou, het Griekse reisbureau... dat uh, wat betreft de kaartverkoop... Uh, samenwerkt met de Griekse voetbalbond... en UEFA, uh, die heeft geprobeerd... redelijke prijzen... Uh, hè, voor te stellen. Zo kun je... Uh, voor alleen de eerste wedstrijd bijvoorbeeld een pakket uh, kopen van 370 euro. Maar als je de andere wedstrijden ook wil zien, dan uh, een week, tien dagen... ...dan kost dat toch tussen de 800 en 1700 euro. Maar het reisbureau heeft ook de mogelijkheid geboden om die reis in gedeelte te betalen. Oké. Okay. Nou, Corny, um, ik ben benieuwd naar uh, jouw ervaringen daar in Athene... ...rond de wedstrijd ook uh, Griekenland tegen Polen. Dank je wel voor nu. We horen later nog van je. Um, ja, we blikken vooruit op de openingswedstrijd van Gasland-Polen tegen Griekenland. En natuurlijk op die andere confrontatie in de Pool A, die tussen Rusland en Tsjechië. We doen dat met Robert Maaskant, nieuwe trainer van FC Groningen. Maaskant was ook ruim een jaar coach van het Poolse Wisla Krakau... waarmee hij in 2011 landskampioen werd. Meneer Maaskant, goedemorgen. Goedemorgen. U bent net terug uit Krakau, waar Oranje de afgelopen dagen trainde. Hoe was het voor u om weer even terug te zijn daar? Erg leuk. Uh, Krakau's, uh, we hebben er uh, bijna twee jaar gewoond zelfs. En dan wordt het toch een beetje je, je thuisplaats. En dat, dat bleek wel. Nu terugkomen in ja, zoveel mensen die je kent. En het is een hele gezellige stad, een hele leuke stad. Dus ik heb daar goed naar mijn zin gehad. Is er een goede keus geweest van Oranje om in uh, Krakau te trainen? Ja, dat denk ik wel. En uh, dat wordt nog eens een keer gestaafd natuurlijk... dat ook Italië en Engeland daar uh, neergestreken zijn... Mm -hmm. Maar uh, de faciliteiten zijn fantastisch, het hotel is goed en ik vind dat, uh, dat de staf van het Nederlands elftal, het hele management, heeft daar uh, uitstekend voorbereidend werk gedaan. Want het, wat is zo ideaal aan, aan die omstandigheden? Nou punt 1, en daar hebben ze het ook een beetje voor gekozen, <coughs> Pardon. Uh, de reisafstanden zijn natuurlijk gunstig. Uh, vanuit Krakau is alles, uh, alles redelijk goed, uh, goed te bereiken met een uh, uitstekend vliegveld. Mm -hmm. En de afstanden in Polen zijn groot. Stel dat we nog naar Kadansk moeten straks in een ronde verder. Dat ligt 800 kilometer. Maar die vliegverbindingen zijn uitstekend. En ten tweede, wat natuurlijk ook heel belangrijk is voor een, voor een voetbalelftal... is het, het trainingsveld. En ze trainen in het stadion van Wiesla Krakau. En dat ligt er fantastisch bij. Dat is een van de beste velden in Polen. En ook in de ambiance. Nou, We hebben het gisteren of eergisteren gezien met 25.000 mensen... Ja, dat is smullen voor iedereen. Dus wat dat betreft hebben ze een, een uitstekende keus gedaan. Ja, en, en de Polen zelf, hoe kijken die uit naar de openingswedstrijd van het EK tegen Griekenland? Ja, Polen zijn over het algemeen uh, niet bedeeld met heel veel, uh, heel veel zelfkritiek in dit geval. Uh, dus die, die, die vinden eigenlijk allemaal dat ze Europees kampioen moeten worden. Mm -hmm. uh, het realisme is wat ver te zoeken over het algemeen. Uh, bij de professionals uh, is het wel ietsje iets anders. Daar heeft men een, een realistisch beeld... En daar ja, vindt men simpelweg. Dit is de cruciale wedstrijd voor ze. Als ze vanavond niet winnen, dan zien ze het heel somber in, in de rest van het toernooi. Want dan hebben ze toch, met, met de Russen schatsen ze zelf ook wat sterker in. Hoewel dat ja, een beetje Nederland-Duitsland emoties oproept natuurlijk. En ja. bij de Polen misschien wel wat meer nog. Uh, maar van, ja, tegen die Grieken, dat, dat wordt de clash voor ze. Ja, um, er is misschien wel reden voor optimisme bij de Polen. Want ze hebben een paar hele goede voetballers rondlopen. Ja, Polen heeft, en dat is, dat wordt door veel mensen onderschat, die dat, die dat wat minder gevolgd hebben. Maar Polen heeft een, een, een enorm internationaal gezelschap aan spelers. En je kan het een beetje vergelijken met Nederland zelfs. De basiself van de Polen, daar zou waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, loopt er maar één speler in die in Polen zelf speelt. Uh -huh. Leg Poznan. En de rest zijn allemaal internationale uh, jongens die bij grote clubs spelen. Onder andere zeven bij de Bundesliga. En waar jij op doelt zijn de drie spelers van, uh, van Dortmund. En uh, die kampioen in Duitsland zijn geworden. De Beker hebben gewonnen in Duitsland. Die hebben een geweldig seizoen gehad. En dat zijn ook de jongens die de kar gaan trekken bij het Poolse Helftal. En dat zijn gelijk ook, uh, ook belangrijke liniespelers. Hè? Een spits, een middenvelder en een verdediger. Ja, ja, ja. Ze, ze hebben overal wat. Ja. Uh, vooral Lewandowski, dat is de grote ster. Die is, uh, die is enorm belangrijk voor ze. Uh, daarnaast is het overigens wel zo dat uh, de verdediging, uh, er zijn drie jongens die, uh, de andere drie zeg maar in de verdediging, dus, <laughs> die, uh, die hebben allemaal lang niet gespeeld. Okay. Uh, en dat zou nog wel eens een probleem kunnen worden, want die hebben uh, bijna een jaar zijn die geblesseerd geweest en eigenlijk fit gemaakt voor dit, uh, voor dit Europese kampioenschap. Ja. Sch sch sch schat je de kansen? Hoog in, groot in. Zouden ze zo'n. Zo want we hebben al rare winnaars van, van EK's gehad, he? Griekenland, Denen. Ja, uh, nou ja, zou het kunnen? Wat, wat je natuurlijk met een, met een Europees kampioenschap is, dat, dat is allemaal heel kort en heel snel. Dus uh, met, met, laten we zeggen, met, met vier goede dagen, kan je maar zo in de finale staan. En, en dan kan er van alles. Tegenwoordig in, in, uh, in die voetbalwedstrijd dat ligt het heel dicht bij elkaar. De echte hele grote klassenverschillen, die, uh, die zie je niet meer. En ja, dat, dat, het zou kunnen, ja. maar uh, ik schat dat, niet, schat dat niet hoog in. Oké, okay, als we kijken naar de, de tegenstanders in Poel uh, Pool A, Rusland en Tsjechië. Um, wat, wat verwacht u daarvan? Over ja, wedstrijd, Rusland, Rusland, de Rusland, steekt, Rusland steekt te ver bovenuit. Okay. Uh, die hebben absoluut de beste ploeg. De Tsjechen hebben ook een aardige helft van, Maar dat is wel, dat is wel minder... En uh, ik verwacht in ieder geval dat, uh, dat in de kwalificatie Rusland nummer één gaat worden. Ja, en dan zullen die andere drie het uit moeten gaan vechten. Maar Rusland heeft een, heeft een prima ploeg. Nou, we hebben dat zelf nog ervaren. Uh, dat, dat we uitgeschakeld werden door de Russen mm -hmm. een aantal jaren geleden. Mm -hmm. Ja, dat zou maar zo weer kunnen. <lacht> ja, nou, um, laten we het daar maar niet meer over hebben. Wel even nog naar Oranje. <lacht> uh, want u, ik zei het al, u was even bij, uh, in Krakow, bij de open training ja. van Oranje. Wat was uw indruk? Hoe komen die jongens over? Zijn ze er klaar voor? Ja, absoluut. Uh, iedereen maakt een hele gedrijf. Ik heb ook heel goed contact met, uh, met de assistenten van het Nederlands Elftal. Overigens ook met Bart van Maruk nog even zitten babbelen. Uh, ze vonden wel allemaal dat de open training wat minder scherp was dan de, dan de andere trainingen. Dat heeft toch een beetje ja, met het publiek te maken. Je bent wat slechter verstaanbaar enzovoort. enzovoort. Er zaten nogal wat mensen, hè? Ja, dat was, dat was, er waren drie tribunes gevuld. En dat houdt in dat er 24.000, 25 25.000 mensen zitten. Okay. En uh, die waren allemaal heel enthousiast. Maar ja, na zo'n toernooi toe, dan, dan op een gegeven moment zijn ze ook wel klaar met voorbereiden. En dan willen ze gewoon graag beginnen. En dat zie je. Goed. Robert Maaskant, dank. Graag gedaan. En zo dadelijk in het uh, NOS Radio 1 Journaal. Proberen we even contact te krijgen met Montfoort. Wat is daar gebeurd in uh, Limburg? Een enorme windhoos. Je hebt daar eerder kunnen horen in het Radio 1 Journaal. Compleet dak is weggewaaid. Dakpannen, mensen zijn ook op het dak geklommen uit angst. Uh, we gaan met ze bellen. Kijken hoe het nu is. 3, 2, 1, hoor.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 Dus begin vandaag met nog leuker werken en bel 0800 0620. Of kijk op zigozakelijk.nl. Ja, zet maar weer aan. Nu tijdelijk met extra veel extra. Hallo, Kees hier. Ik kom er even in voor een minder file bericht. De komende weekenden voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan de brug over het Amsterdam Rijnkanaal.